6 uur. Dit is radio 1 met Thijs van den Brink. Een foto nemen van een zwart gat. Hoe doe je dat zonder samen met je camera in dat gat te verdwijnen? Dat zo, in Dit is de Dag. Nu is het internationaal met Mark Visser. Bij een zware explosie in een zuidelijke wijk van de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker vijf doden gevallen. Ongeveer twintig mensen raakten gewond. Het zou gaan om een bomaanslag, zegt deze journalist. Inderdaad, zou het gaan om een autobom in een jeep die tijdens het Pitsuur uh, vandaag uh, is ontploft. En dit gaat om de zuidelijke buitenwijken die echt de uh, Hezbollah-wijk is. Maar het is ook een woonwijk met restaurants en cafés. Maar de aantal ook dicht bij een politiek kantoor van Hezbollah. Journaliste Daisy Moore. Beirut is de laatste tijd vaker getroffen door terreuraanslagen. Vorige week kwam een oud-minister en lid van de oppositie om het leven bij een bomaanslag. <ZE2>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 Van den Berg wees erop dat er naar verwachting... nog 150 miljard euro uit het Groningse veld komt. Hij zegt dat de Britten de regel hanteren dat 1 gereserveerd wordt... voor herstel van schade in hun wingebied. En daarom is volgens Van den Berg 1 miljard een redelijk en bescheiden bedrag. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het geweld tegen de politie... in het Brabantse Veen niet spontaan is gebeurd. In een persbericht spreekt het OM van een geweldsexplosie. De politie vond na de aanhouding van 100 verdachten... bivakmutsen, heel zwaar vuurwerk en pepperspray. Dat versterkt het vermoeden dat de confrontatie was gepland. Vandaag zijn 92 mensen vrijgelaten. Ze blijven wel allemaal verdachten. De Amerikaanse minister Kerry is in Israël aangekomen in een nieuwe poging het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken. Bij de eerste ontmoeting met premier Netanyahu was de stemming niet erg optimistisch. Netanyahu was sceptisch. Hij zei dat er in Israël steeds meer over wordt getwijfeld of de Palestijnen wel vrede willen. Kerry heeft iets meer vertrouwen. Ik kom hier met geen no illusions. Ik weet... That there are many who are skeptical of whether or not the two parties can achieve peace. But I will tell you that I have personally learned something about the power of reconciliation. Kerry gaat morgen naar de westelijke Jordaanoever om te praten met de Palestijnse president Abbas.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 Ook niet schade aan bedrijven en scholen en natuurlijk ook niet de overheidseigendommen. Het Verbond van Verzekeraars wil samen met het Openbaar Ministerie proberen de schade op de daders te verhalen. Voor het eerst gaat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken naar Cuba. Minister Timmermans is van zondag tot dinsdag in het communistische land... om de banden aan te halen. Volgens Timmermans verdiende de politieke en economische hervormingen in Cuba de aandacht. En hij denkt dat Nederland daar een positieve rol in kan spelen. Timmermans praat in Cuba met onder meer met ministers en met schrijvers... economen en vertegenwoordigers van de rooms katholieke Kerk.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 Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Zwarte gaten fotograferen, dat is nog wat gebeurd. Maar het kan echt. En de man die het gaat doen, Heino Valken, zit hier in de studio. Hebben we deze maand nou meer of minder te besteden? Straks het antwoord op die prangende vraag. Wat niet echt helpt, is de stiekeme verhoging van het huurwaardeforfait dit jaar. Als de journalist Sibwinia geeft zijn commentaar. En heel Israël is in de ban van Ariel Sharon. De oud-premier die al sinds 2006 in coma ligt. Maar nu lijkt te gaan sterven. U hoort het allemaal langskomen in deze uitzending. Like holes. Een punt met een oneindige kromming. Niets kan aan deze immense zwaartekracht ontsnappen. Zelfs licht niet. begrijp dat alle sterrenkundigen inmiddels wereldwijd nu het hoofd breken over hoe dit kan? Ja, een van de meest mysterieuze fenomenen in het heelal. Zwarte gaten waarin alles verdwijnt. Daar hebben we alleen maar bedachte plaatjes van tot nu toe, toch? Heino Falken? Ja, klopt. Het is eigenlijk, uh, die idee is 100 jaar geleden ontstaan toen Einstein zijn algemene realiteitstheorie ontwikkelde. En een van de eerste conclusies was... maanden later er is iets als een zwart gat... met een waarnemingshorizon daaromheen... waar alles naar binnen kan gaan... maar nooit meer naar buiten kan, naar buiten kan komen. En uh, ja, tot nu toe alleen maar een theorie. Maar het is wel een van de meest fundamentele voorspellingen... van, van die theorie. Ja, en u gaat daar foto's van maken. Is vandaag bekend geworden. Daar krijgt u 14 miljoen euro uh, subsidie voor. Ja, het idee is eigenlijk al 13 jaar... Oud, hadden we dit voorgesteld. Maar, een, maar nu is de techniek zo ver dat we een telescoop kunnen bouwen... met een uh, zoomlens die zo groot is eigenlijk als de aarde. Dat heb je nodig om uh, zo diep in te zoomen... om dit klein zwaard gatje te kunnen zien... en dan om te, te bevechtigen of te weerleggen of uh, dit waarnemingshorizon bestaat. Die kennen we gewoon uit science fictions en andere... Ja. wormholes en andere dingen, maar uh, is die echt er? Dat is maar, de vraag. maar als je een foto maakt van een zwart gat, dan zie je toch gewoon een zwart gat of niet? Precies, ja. ja zo, zo makkelijk zou het kunnen zijn. Dat hoop je natuurlijk. Hè, dat theorie heel, iets heel eenvoudigs voorspelt. En dan zie je precies een zwart gat, dan ben je klaar. Maar misschien is ook iets heel anders. Misschien gebeurt er ook iets raars. Want uh, aan die rand van een waarnemingshorizon er gebeuren eigenlijk rare dingen. Het lijkt de tijd lijkt op te houden. Ja, heeft u een idee, want u bent, u bent uh, hoogleraar radio sterrenkunde bij de Radboud Universiteit. Heeft u een idee wat er op die foto te zien zal zijn? ja een zwart gaat ja ja, ja maar die maar kunnen dan we die hebben ook heb je wel zoveel miljoen miljoenen nodig en wij kunnen ook heel precies voorspellen hoe groot die moet zijn uh, dus uh, die proberen we precies te, te meten uh, en, ja, en, en dit te bevestigen ja, zo, zo makkelijk is het gewoon. Maar uh, je moet als uh, experimentele wetenschapper moet je altijd theorieën testen. Ja, en dat dus gaat het is u doen. Niet voldoende om gewoon Hollywood uh, filmpjes te bekijken. Sipvinia, nee. uh, heb jij er een beeld bij? Ik kijk ervan op dat hij nog nooit gezien was. Oké. Okay, uh, kennelijk begrijp ik dat hij alleen maar theoretisch bestaat. Nou ja, we hebben wel sterke aanwijzingen als zwarte gaten bestaan in de ruimte. Maar hoe dit dan eruit ziet, en of die waarnemingshorizon inderdaad bestaat, ja. dat weten we niet. Dus we zien altijd de filmpjes en die zijn gemaakt door, door kunstenaars. Hij okay, heeft het, het redeneerd, maar niet waargenomen. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar we weten wel precies waar we moeten naar kijken. Ja, ja. Er is een bepaalde plek, ook in ons eigen melkweg, waar de grootste zwarte gat eigenlijk zit. We weten precies, daar moeten we naar kijken. Okay. En als die er niet is, dan zullen de zwarte gaten waarschijnlijk niet bestaan. <laughs> dat is ook wat, 14 miljoen weg, nou ja goed, dat zien we dan weer. Straks na half zeven gaan we uitgebreid met u verder praten. We gaan eerst praten met Nicole Sprokel van Amnesty International. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Minister Timmermans gaat aanstaande zondag naar Cuba, hoorden we net in het nieuws. Uh, was dat u bekend? Uh, ja, dat is wel al een tijdje bekend uh, dat hij daar naartoe gaat. Wanneer precies was er nog een lang uh, beetje onduidelijk. Nou ja, wat moet hij er gaan doen wat u betreft? Nou, vooral heel erg praten over mensenrechten. Want daar is het nog uh, erg slecht mee gesteld wat ons betreft. Wat is precies het probleem? Uh, er zijn echt ja, heel ernstige problemen met de vrijheid van meningsuiting. Uh, er is heel veel repressie. Uh, journalisten worden daar nog vastgezet. Uh, maar ook geweldloze demonstranten, politieke tegenstanders. Uh, ja, eigenlijk zitten er duizenden mensen per jaar uh, vast... Uh, terwijl zij eigenlijk geen misdaad begaan hebben. Dus er is uh, erg veel... Uh, ...willekeurige detentie, dat is ook een wetgeving die nog uh, heel repressief is. Uh, de media is nog helemaal in handen van de staat, dus er is geen uh, onafhankelijke journalistiek mogelijk. Nee. Uh, er is heel veel intimidatie, uh, nou ja, er is ook nog heel veel niet gebeurd. Zoals bijvoorbeeld uh, de basale mensenrechtenverdragen voor burger- en politieke rechten bijvoorbeeld... ...maar ook voor economische, sociale en culturele rechten, die zijn nog helemaal niet geratificeerd. Ja, je kan ook dus, ja, zeggen, dus... wat hebben we er te zoeken? Nou ja, kijk, als, als het zou betekenen dat uh, door te praten en, en aan te sturen... op verbeteringen, uh, daadwerkelijk uh, verbeteringen optreden... ja, dan is daar niks tegen. Nee, maar heeft u goede hoop dat het regime daarvoor openstaat? Dat is de vraag. Wij zien eigenlijk geen verbetering op het gebied van mensenrechten... Uh, hoewel er wel openingen zijn uh, op het gebied van uitreizen bijvoorbeeld. Het verschaffen van uitreisvisa is wel wat verbeterd. Uh, ja, er zijn economische uh, vrijheden die er eerder niet waren... maar. Ja. Uh, het, het, het, bijvoorbeeld in het land zelf nog uh, maar het, uh, reizen naar de hoofdstad... wordt heel veel activisten en uh, onafhankelijke waarnemers verboden. Dus uh, ja, er zijn wat tegenstrijdige zaken ja. gaande. Het is voor het eerst dat een Nederlandse minister die kant op gaat. Is dit het goede moment, denkt u? Nou ja, er is geen goed of een slecht moment wat ons betreft. Elk moment wat er is om, om dit aan te grijpen... om on, onmiddellijk uh, wel uh, allerlei voorwaarden te stellen aan eventuele... Eh, handelsakkoorden, als die eraan eh, zitten te komen... ik neem aan dat het eh, allemaal in het kader van het eh, opengaan van de grenzen... en verbeteren van handelsrelaties plaats gaat vinden... dan, dan zou dat wel moeten betekenen dat eerst ook... Eh, of, of samen met zo'n handelsakkoord ook een overeenkomst eh, wordt gesloten... waarin dan mensenrechtenverplichtingen oh ja. worden opgenomen. Ik heb me laten vertellen dat bij buitenlandse reizen... het ministerie vaak ook contact met u opneemt... of u met hen over wie er dan precies gesproken moet worden. Is dat gebeurd in dit geval? Nee, in dit geval niet. Uh, ja, god, we missen er ook wel eens eentje. Nou ja, Cuba uh, is niet. Dat, een, kan... uh, dat is geen kleinigheidje lijkt me, toch? Nee, zeker niet. Maar dat heeft alles te maken met ja, ook uh, het, het tijdig uh, weten wanneer reizen gaan plaatsvinden. Ik weet dat er ook in Kamervragen op aangestuurd is om daar uh, ja, toch wat eerder bekendheid aan te geven. Oké, okay, maar u uh, zei net dat u het wel wist, maar u hebt het dan toch te laat gehoord om invloed te kunnen hebben. Ja, nee, precies. Het is natuurlijk ook een beetje de vakantieperiode nu. En uh, ja, god, die, uh, was, die was met kerstvakantie? <laughs> ja, ja, we hebben ook wel eens vakantie. Maar goed, dat wil ja. niet zeggen dat het niet uh, belangrijk is. In tegendeel, we hebben onze rapporten uitgebracht. We brengen nog steeds allerlei actieverzoeken uit wereldwijd. Uh, en nou ja, daar willen we heel graag uh, de minister ook uh, uh, van op de hoogte brengen. En hij weet dat ook heus wel. Ik ja. neem aan dat hij daar ook wel wat onderzoek naar gedaan heeft. Cyprienia, vind jij het een goede zaak? Uh, ik, vind het, ik vind het bedenkelijk. Het uh, element wat we niet hebben gehoord, dat is dat het in feite een stasi-staat is. Ja, wat we, uh, nadat de DDR, Oost-Duitsland, uh, afgelopen was, bleek dat de ene helft van Oost-Duitsland van Oost luisterde onder de andere helft af. Daar kwam het op neer. Die gigantische dossiers. Dat is de situatie die je op Cuba ook hebt. Dus uh, De formele situatie is dat we zeggen: ja, mensenrechtenverdrag, zo. Maar de werkelijkheid van Cuba is dat de staat. Uh, altijd meekijkt, altijd weet wat je doet. Ja, dus hey, dan misschien toch maar niet erheen, zeg jij? Nou, ik weet niet wat, wat hij beoogt. Ik bedoel, het, uh, kijk, wat natuurlijk niet onbelangrijk is, is dat we hebben gezien... Het dat ministerie heeft een persbericht uitgebracht en, zeg, en daarin zegt hij... Uh, Timmermans, door goede contacten te, te onderhouden... kunnen we positieve ontwikkelingen bevorderen. Ja, dat is een beetje een Hollandse houding. Hè, dat we zeggen, we kunnen beter uh, be een beetje contacten houden dan maar overal nee op zeggen. Dat, daar zijn we niet consequent in trouwens. En wat ook niet onbelangrijk is, denk ik, is dat, we, dat er altijd al wel contacten waren met Cuba. Zeker van PvdA-ministers, dus Jan Pronk. Vroeger minister van, uh, uh, van ontwikkelingshulp van de PVDA, nu trouwens geen PVDA-lid meer. Uh, die gaf, als ik het wel heb, ook ontwikkelingshulp aan Cuba. En ja. tijde, toen het eigenlijk misschien al veel erger was dan nu. Uh, ook andere PVDA-ministers na hem. Bram Peper uh, kwam er veel? Uh, Bram Peper die was als, minister, als uh, burgemeester van Rotterdam. onderhield hij uh, rechtstreeks contacten met, uh, met Castro. Toen was hij nog geen minister, weliswaar. Toen ja. Bram Peper een jaar of 12, 13 geleden minister werd bleek hij op Cuba te zitten. Toen hij die, toen die het benoemd werd, zat hij op Cuba. Zo is dat. Nou, en dat hebben we ook niet onbelangrijk. Eh, Prins Klaus, eh, zaliger. Die, eh, die kwam daar in ieder geval een oh, ja. aantal keren. En ging ook bezoek bij Castro. Ook met, met, eh, met, met Friso's en zoon destijds. Zelfs ja. dus al zeg jij, van, het is niet heel raar om erheen te gaan. Eh, kijk, Hollandse handelaars hebben altijd bestaan. En Misschien moeten we hier toch uiteindelijk het idee van een handel achterzoeken. In dat opzicht is het weer gek dat mevrouw Ploemend er niet is, want die gaat en over ontwikkelingshulp. Ja. Dus een collega van, uh, van uh, Frans Timmermans. Die gaat over ontwikkelingshulp en handel. Dus misschien uh, dat is op zich ook wel een beetje gek dat zij niet gaat en Frans Timmermans als minister van Buitenlandse Zaken wel. Ja. Mevrouw al nog andere opvattingen nadat u uh, Sivinia gehoord heeft? Of zegt u van nee hoor, gewoon gaan? Ja, nou nee, dus niet, wij zijn nooit zo van de boycotten vinden altijd dat je moet praten. Maar het moet wel ergens toe leiden. Hè? Het is niet voor de bühne. Het is wel zo dat er echt voorwaarden gesteld moeten worden. Ook, hè? Mocht het komen tot nieuwe uh, overeenkomsten op het gebied van handel... dan moeten daar ook echt voorwaarden aan gesteld ja, worden. En ja. ik noemde net al die verdragen, dat is een soort van basisvoorwaarden. Maar daarnaast heb je natuurlijk zoveel uh, inderdaad uh, repressie... Ik noemde het al, maar bijvoorbeeld herstel dat je inderdaad met, met bedrijven en, en uh, economische relaties in zee gaat. Dan uh, is er bijvoorbeeld ook nog een groot probleem dat er niet eens onafhankelijke vakbonden zijn. Nee precies, er moet gewoon ja, nog heel uh, veel gebeuren, maar het kan geen kwaad om een keer te gaan praten als je maar goede afspraken maakt. Zo vat ik u samen. Uh, ja, dat is, uh, dat is altijd wel belangrijk. Nicole en natuurlijk ook, ook de, zeer de gewoon mensen namen noemen, hè? mensen ja. die vastzitten, ja, mensen ja, die geïntimideerd worden. Nicole al uh, van Amnesty International, hartelijk dank. De dag van Margje. Ja, Margje Fix is hier. Margje, waar heb jij je vandaag in verdiept? Ja, Thijs, ben jij ook zo benieuwd naar je loonstrookje van januari? Nou, het is dat je erover begint. Ik had er nog niet over nagedacht, nee? maar ik ga het wel even kijken, ja. Ja, wat, wat, wat bekijk je dan? Ja, wat er overblijft. <laughs> ja, maar bekijk je ook of het klopt en zo. Oh en nee, de... dat is allemaal te ingewikkeld. Oh, zover ga je nee. niet. Nou, ik las wel dat je waarschijnlijk... Ik weet niet of jij meer overhoudt aan het eind van de maand... maar heel veel van ons gaan een, een, een, een mooi strookje tegemoet, zou je kunnen zeggen. Um, maar ik vroeg me af, hoe zit dat en voor wie geldt dat nou eigenlijk? Dus ik belde eerst maar eens even met uh, Dick van Leeuwarden van ADP... een van de leveranciers van Loonstrook met de vraag hoeveel er nou eigenlijk verandert. Worden de mensen blij van hun eerste loonstrookje dit jaar? Er zullen een flink aantal mensen zijn die blij van hun loonstrook worden. Er zullen ook een aantal mensen zijn die uh, ja, toch wel wat ongelukkiger van hun loonstrook worden. Oh ja, hoezo? Mensen met een lagere loon die betalen in de eerste belastingscheid... gaan een lagere belasting betalen. Dus die zullen er meer op vooruit gaan. En de hogere lonen zullen meer belasting gaan betalen. Dus die zullen uiteindelijk een, uh, ja, zeg maar een wat lager netto-loon gaan overhouden. Ja. Maar het is een heel... Divers beeld. Maar is het nou zo dat er mensen zijn die echt uh, honderden euro's per maand erop vooruit of achteruit gaan dit jaar? Nou, zo groot zullen de verschillen niet uh, zijn. Je spreekt in het algemeen als het gaat om verschillen op maandbasis. heb je het gaat altijd over uh, ja, maximaal tot enkele tientjes. En, en u zelf, kijkt u er zelf naar uit? Naar uw loonstrookje? Uh, nou, ik kijk, niet. ik kijk er niet echt naar uit. Uh, <laughs> want u gaat erop achteruit, wou je zeggen. Ja. Ik ja, heb voor mezelf wel een beetje doorgezet rekenen, maar eh, ik vind het wel altijd leuk, maar dat is natuurlijk ook een soort beroepsdeformatie om te kijken, oké, okay. wat zitten er nu voor vreemde dingen in en ziet hij er behoorlijk anders uit dan over het, het voorgaand jaar. Ja, morgen geeft ADP een perspresentatie met alle berekeningen voor iedereen, Thijs. Dus daarna kan jij precies weten hoe jouw loonstrookje eruit ziet en waarom. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer veranderingen. Zo betaal je straks 16 euro extra voor water voor een huishouden. Ik heb even uitgereikt dat dat voor jou dan 40 euro meer per jaar wordt. Vanwege mijn kinderen? Ja, die kinderen die dan okay. waarschijnlijk te veel water gebruiken bij het douchen. Dus daar moet je misschien iets aan gaan doen. Of <lacht> jijzelf. En je hebt een auto op diesel, zei je vanmiddag. Ja. Nou, dan betaal je dus nu 3 cent per liter meer door accijnstijd. Op brandstof. Um, ja, al met al is er dus veel meer natuurlijk van invloed op. Ja, dat, niet alleen het loon. Nee, op, nee. Dat, op die huishoudportemonnee. Um, ik vroeg me af, maar voor hoeveel mensen is het nou essentieel om eigenlijk op de euro nauwkeurig te weten uh, ja, hoeveel ze straks kwijt zijn per dag, per week, per maand? Uh, en ik vroeg dat aan het niebu die nu bezig zijn om alle veranderingen door te rekenen. Heeft u enig idee hoeveel miljoen mensen precies willen weten en moeten weten ook hoeveel ze te besteden hebben per maand. Nee, dat weet ik niet precies. Maar u ziet wel hoeveel mensen bij u op de site natuurlijk uh, berekeningen maken. Is die druk bezocht? Ja. Uh, ja, nou wat wij sowieso zien is dat vergeleken met twee jaar geleden het aantal mensen wat bij ons uh, informatie zoekt, uh, om ongrip te krijgen op de financiën, bijvoorbeeld. Dat dat. Uh, ...meer dan verdubbeld is, dus per dag zijn er 14.000 mensen gemiddeld. En ziet u nu ook in januari meer mensen uh, op naar, naar uw site komen, op basis van die nieuwe gegevens? Ja, ja dat, dat zien we altijd. Januari is, is, is de maand van uh, de goede voornemens. En ook, daar hoort ook bij beter omgaan met, uh, met mijn geld. Hm. Dus wij zien in januari echt een piek. Ja, iemand hier aan tafel die al uh, een beetje een berekening heeft gemaakt... januari, besparen, goede voornemens? Ik, heb, ik, krijg... nou, ik ben met pensioen en ik weet niet uh, of ik inderdaad een loonstrookje krijg... want uh, ik ben zelfstandig. Dus ik moet er eventjes blijken in de praktijk wat er gaat gebeuren. Ja, nou, in ieder geval is het ook de grote vraag... wat het gaat betekenen voor onze koopbereidheid. Hè? Gaan wij nou die nieuwe auto kopen? Gaan wij nou die, die televisie kopen? Wat Rutte allemaal nog steeds natuurlijk heel graag wil. Ik uh, vroeg dat econoom en journalist Martin Visser. Nou, ik ben bang dat het een beetje tegen gaat vallen. Het hangt natuurlijk wel heel erg van je persoonlijke situatie af. Het is heel fijn om een extraatje te krijgen. Dat we een beetje meer koopkracht krijgen. Na vier jaar koopkrachtdaling... Maar gemiddeld genomen, overal gezien, is de verwachting van eigenlijk alle, alle economische ramingen. dat de consumptie in Nederland ook dit jaar nog blijft krimpen. en dat het pas volgend jaar weer een beetje gaat stijgen. Uh, ja, heel veel mensen zitten nog dat ze een paar de schulden afbou willen afbouwen. Uh, hypotheken uh, wat extra willen aflossen. En veel mensen zullen het toch even aankijken. van ja, het is wel heel leuk dat we nu een beetje meer te besteden hebben. maar dus even aankijken of het, het herstel van de economie doorzet. Of mensen echt zeker genoeg zijn van, van hun eigen financiële omstandigheden dat ze weer echt grote aankopen durven te doen. Ja, in december de Sinterklaas inkopen. Ja, nou, dat, dat zou inderdaad een, een mooi moment kunnen zijn, zei Martin Visser. Maar die is altijd een beetje somber. Straks het commentaar van LCV-journalist Winia... op de stiekeme verhoging van het huurwaardeforfait. Ja. Dit was de dag waarop iedereen in de psychiatrie en daarbuiten ondersteboven was van de moord in Berklein-Roderijs op een directeur van GGZ-instelling in Geest. Buurtbewoners dachten woensdagavond bij de schoten aan iets heel anders. Rond zeven uur hoorde Knees vuurwerk en ik, nou jeetje, ze zijn nog steeds bezig. Er waren vier hele harde knallen. Maar ja, mevrouw snapte, besefte op dat moment even niet dat dat geen vuurwerk was, maar dat dat uh, schoten waren. Dit was de dag waarop negen inwoners van Vrouwenpolder moesten bijkomen... van het nieuws dat ze miljonair zijn, dankzij de postcode loterij. Ruim 2,2 uh, miljoen. Uh, echt een groot bedrag. Het is allemaal nog niet echt uh, te bevatten. Uh, je beseft het nog niet helemaal. Dus, uh... En over een uurtje landt dartheld Michael van Gerwen op Schiphol. Morgen wordt de 24-jarige Nederlander gehuldigd... dat hij gisteren in Engeland het WK darts won. Hoe klinkt dat, wereldkampioen Michael van Gerwen? Denk eens aan de aankondiging in de komende toernooien. Ja, zeker. Maar dat is gewoon bijzak op dit moment. Ik moet eerst uh, deze winst uh, vieren en uh, dus, ja, al zeven op zijn plek zetten. En dan uh, gaat het helemaal goed komen. Straks na half zeven nemen we een kijkje bij de aankomst van Van Gerwen op Schiphol. Dit is de dag waarop uh, onrust is ontstaan over het gestegen huurwaardeforfait. Ik ga erover praten met Manon van Essen van de vereniging Eigen Huis. Goedenavond, mevrouw van Essen. Goedenavond. Ja, wat is er precies aan de hand? Nou, de, wat er aan de gebeurd is, is dat het huurwaarde voor ver weer is aangepast. Dat gebeurt in principe ieder jaar. Wordt er gekeken of dat aanpassing behoeft. Maar de aanpassing deze keer is wat groter dan uh, iedereen verwacht had. Het huurwaarde voor ver gaat van 0,6 naar 0,7 procent. En ja, dat betekent een forse verhoging. En de oorzaak ligt eigenlijk in, in drie punten. Uh, aan de ene kant hebben we vorig jaar een beetje geluk gehad door een neerwaartse afronding van het tarief... Eh, waardoor we net aan een verhoging ontsprongen. Maar um, aan de andere kant wordt, is de gemiddelde WOZ-waarde gedaald... en doet zich een, trouwens door de politiek ingegeven... sterke stijging van de huren voor. Ja. Nou ja, dat leidt er allemaal toe tot die forse stijging. En, ja, en, en maar um, even voor mijn begrip, wat betekent dat als je... stel, stel je hebt een huis van twee ton. Wat ja, ga je, je dan, betekent, dan van merken? dat je meer zult moeten... Uh, je moet dan 0,7% van de waarde van die woning... bij je inkomen optellen. En dat betekent een, een, een lastenverzwaring... Uh... Ja, omdat je meer inkomstenbelasting moet betalen. Hoeveel dat precies is, dat hangt er een beetje vanaf. Van of jouw huis uh, meer of, uh, of misschien minder dan gemiddeld in waarde is, uh, is gedaald. Uh, er zullen woningen zijn, en dat zal, zal zeker voor de woningen... Uh, in, in, de wat, in de wat lagere marktsegmenten zo zijn... die zijn helemaal niet met dat gemiddelde percentage gedaald. Nee. Uh, dat betekent wel dat je die volledige tariefverhoging mm -hmm. uh, voor je kiezen krijgt. Dus kan je oh, zeggen... Dat dat mensen met een relatief goedkoop huis er relatief meer last van hebben? Die hebben er relatief meer last van. In absolute zin ligt het natuurlijk toch weer wat anders. Want hoe duurder uh, je woning, hoe, duurder, uh, het, zeg maar, hoe, hoe hoger het absolute bedrag. Maar relatief is het zeker ja. zo dat uh, de woningen die wat goedkoper zijn er wat meer uh, last van zullen hebben. We zitten ja. in januari, waar komt dit ineens vandaan? Nou, dit staat, deze systematiek staat al jaren in de wet. Uh, maar wat we nu zien... is dat door die, door die combinatie van... Uh, van aan ja, de ene kant die, die stijging van de huurprijzen... en aan de andere kant de daling van de, de woningwaarde... dat dat leidt tot een hele, ja, hele uh, ongewenst effect. Ja, het gaat eigenlijk uh, automatisch, zegt u? Het gaat eigenlijk nou min of meer automatisch. Uh, en, maar ja, dit, is, dit, uh, dit effect is nu wel hoogst ongelukkig. Want je ziet natuurlijk toch al dat uh, de, het prille herstel wat je net op de woningmarkt ziet. Ja, dat, dat moet dit voor tegenslagen ja. niet hebben. Mensen hebben al heel veel lastenverhogingen voor de kiezer gekregen. En wij vragen ons af of je onder deze bijzondere marktomstandigheden... nog wel uh, de, deze methodiek nog wel houdbaar is. Okay. En ja, wij, wij roepen het ministerie dan ook op om dat te onderzoeken. En uh, tot die tijd het eigenwoningforfait te bevriezen. Manon van Essen van de vereniging Eigen Huis. Hartelijk dank. Zeg het maar. Ja, Sipinia, laat dit nou net het onderwerp zijn... waar jij jou ook over hebt opgevonden vandaag. Ja, en dan was het maar omdat ik wist dat ik hierheen ging. <laughs> uh, ja, het is, uh, het is toch... Er zitten allerlei haken en ogen aan. Uh, misschien is de belangrijkste haken en ogen wel dat op 13 januari... Uh, sorry, 13 december van het afgelopen jaar... Uh, minister Blok... Uh, aan de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer is er heel veel gedoe geweest over dit hele pakket. De nacht van Duivenste. De nacht van Duivenstein, die als een nachtkaas uitging. Maar onder die nacht van Duivenstein, waar iedereen zich het druk over maakte. Zit dit veiligheidje. Dus op de 13 december heeft Blok aan de, aan de Kamer een brief gestuurd. waarin hij zegt dat uh, die uitgaat van een huurwaarde van 0,6. Mm -hmm. Zoals dat. Vorig jaar was. En het blijkt 0,7 te zijn. Nu en hier nu om 2,7 te zijn, maar dat is niet. Dus er zijn ook Kamervragen gesteld, inmiddels, door SP'ers, door één SP'er en twee En Die zeggen van ja, wanneer wist het kabinet eigenlijk dat het 0,7 werd? En dat is een gerechtvaardigde vraag. Ook nog om een andere reden: want wat blijkt? In, in de, de, de, zeg maar de voorheffing, uh, die ze, de, Ja, tabellen en toestanden, mm. die je bijvoorbeeld ook hebt als je aftrek krijgt, uh, oh, sorry, de renteaftrek voor de eigen woning. Daar blijkt dat het kabinet 0,6,5, zeg ik, Dus 0,65 dus hanteert. Dus dat is niet 0,6 van 2013. Ook niet de 0,7. Ook niet de 0,7 van, 2000, van 2014. Maar is dit nou is het nou pech of is het een smerigheidje van het kabinet? Uh, ik denk dat het een combinatie is. <laughs> Ik denk dat het een combinatie is. Uh, aan de ene kant, ze lijken zelf ook in de war te zijn namelijk. Dat blijkt wel uit het feit dat ze dus verschillende, getallen, verschillende hanteren. getallen hanteren. Dus er is alle reden om aan te nemen dat ook de Belastingdienst niet helemaal wist hoe de zaak in elkaar zat. En als de Belastingdienst het niet, niet, niet, niet wist, dan kwam het waarschijnlijk omdat de hoge plaatsen, de politici het niet precies wisten hoe het zou gaan wat Dat Het is toch gaan. raar dat er zomaar ineens een belasting uh, omhoog gaat, omdat we dat, terwijl we dat allemaal niet wisten. Er is toch iemand die dat besluit? Uh, zeker, maar dat, zoals we net al hoorden... er zijn een aantal factoren die vliegen daarin, in ja. dit, uh, in dit uh, forfait. En de belangrijkste zijn de WOZ-waarde en, uh, en de stijging van huren. Dat laatste, hadden we net even niet allemaal over... maar dat heeft niet iedereen bestilgestaan... maar dat huurwaarde-forfait is dus geen flauwe kulletje... We hebben werkelijk een uh, forfait dat opgehangen is aan de huurontwikkeling. Dus als de huur omhoog gaan, dan gaat de, de, de, de, de prijs van het wonen ook omhoog. Precies. En laatst, uh, dat is, wat niet onbelangrijk is, is dat er dat geen natuurverschijnsel is in dit geval. Dat is kabinetsbeleid om de huren te verhogen, want de huren worden verhoogd uh, op dat. En vervolgens de corporaties, de woningbouwvereniging, die verhoogde huren kunnen afromen, zodat het kabinet ja. weer anderhalf, twee miljard in zijn alles hangt met Alles samen, zeg je eigenlijk. Wat moet er gebeuren? Nou ja, het, het is in ieder geval uh, een buitengewoon vervelend. Het bedrag wat, laten we zeggen, modale eigen gaat betalen extra gaat betalen, uh, is, zit toch in de orde van groot van 100 euro extra. Nou, opgeteld bij antiaccijzen en toestanden... Uh, is het een serieuze lastenverhoging. En ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat de manier waarop dit nu georganiseerd is, dus het kabinet ver, verhoogt zelf de huren. Met als gevolg dat het kabinet als gevolg daarvan ook een hogere belasting voor eigen woningbezitters kan vragen, dat is. Dat is geen fijne combinatie, zou ik Maar zeggen. wat is nou dat smerigheidje? Want je zei net, het is allebei. Ja, nou, het, ze, ze hebben in ieder geval niet de actieve moeite genomen... om dit aan het volk uh, kenbaar te maken. Dus ze hebben uh, kort voor kerst wel een veel Maar verhaal... ze wisten het niet, toch? Nou ja, nee, het, het, het, op dat moment is ze wel. Dus minister, de, de, de minister Dijsselbloem van Financiën heeft op de 20 twintigste... een lijst met 50 bladzijden, met allemaal kleine lettertjes erin. En ergens in die kleine lettertjes zit dit wel. Maar zonder dat erbij staat dat dit iets is waar je moet letten. Uh, uh, dus het uh, is nooit aan de Kamer meegedeeld op minder de Kamer nog vergaderde, bijvoorbeeld. Ja, precies, dat was logisch geweest. Ja. En het Niebud kan ook wel overnieuw beginnen met rekenen. Oh. <laughs> Ik zal ze even bellen. Dan gaan we weer bellen, ja. <laughs> Dankjewel. Siep, straks de sfeer in Israël, nu oud Sharon na een coma van acht jaar op sterven ligt. Dit is Radio 1. Het is uh, half zeven, tijd voor het Nationaal. Mark Visser. De metaalgieterij van de failliete aluminiumsmelter Aldel blijft deze maand zeer waarschijnlijk nog open. Dat zei de curator in het Radio 1-journaal. Hij verwacht dat er vanavond een definitieve beslissing wordt genomen. Door het openhouden van de gieterij probeert de curator de kans op een doorstart van dat deel van het bedrijf te vergroten. Internetwinkel ECI zit in grote financiële problemen. De voormalige boekenclub en huidige beheerder van de Free Records Shop heeft uitstel van betaling gekregen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 Tot zover het belangrijkste nieuws. Met Marco Vroef. Ja, Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. Het klaart ook op. Temperaturen gaan omlaag. naar 4 tot 6 graden als minimum. In de loop van de nacht gaat het kwikken weer oplopen. En dat komt omdat de bewolking gaat toenemen. En er komt ook weer regen aan. Die regen trekt morgenochtend langzaam weg. Daarna gaan we de zon af en toe zien. Maar in de loop van de dag ontwikkelen zich ook weer een paar stevige buien. Met name in het westen van het land. En Daarbij is kans op onweer en komen windstoten voor. Wind speelt sowieso een belangrijke rol. Het waait in de kustgebieden hard. Windkracht 7. En in het binnenland matig tot vrij krachtig. Zaterdag iets Rustiger met de wind, overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Met een beetje geluk is het zondag overdag meest droog. Dan zien we de zon af en toe schijnen en is het ongeveer 9 graden. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. We hebben hier in de studio sterrenkundige Heino Valken die Zwarte Gaten gaat fotograferen. Oud-Israël correspondent Salomon Bauman over Automie Sharon die op sterven ligt. En de reis van John Kerry naar Amerika. Collega Marsje Fixen En aan tafel zit ook onze commentator Sip Winia. Als je als sterrenkundige hoort dat er 14 miljoen euro subsidiegeld jouw kant op komt... dan heb je alle reden voor een vreugdedans. Sterrenkundige Heino Falken is nog steeds in een euforische stemming... nadat hij kort geleden dit goede nieuws te horen kreeg. Met zijn Nederlands-Duitse team kan hij nu gaan werken... aan het verwezenlijken van een lang gekoesterde wens... een zwart gat in beeld brengen. Ja, professor Falken, hoogleraar zegt een keer, uh, hoog, uh, sterrenkunde... ik zeg één keer officieel, radio-sterrenkunde en astro-deeltjes-fysica. Klopt, ja. ja. Aan de Radboud Universiteit. Helemaal aan Duitsland, uit Duitsland hier naartoe gereisd vandaag. Waarvoor ja, dank. Ik was op vakantie. Ja. Um, hoe blij was u? Ja, ontzettend blij. Ik heb er iemand verteld. Stel dat Arjen Robin dit doelpunt, doel, doelpunt had, had gemaakt tijdens de WK. Dan kan je ongeveer... Zo, zo blij? Ja, ja, ja toch toch. Want het was heel erg spannend eigenlijk. Hè? Daarmee was zijn carrière compleet geweest, heeft hij al een paar ja. keer verklaard. Dus dat geldt nu ook voor de uwen. Nou ja, het probleem is natuurlijk hier nu. Je moet het nog even waarmaken. <lacht> ja. Dus je moet het experiment nog even doen en je moet ook nog iets vinden wat belangrijk is. Maar blijkbaar hebben mijn collega's die dit hebben beoordeeld, uh, gevonden dat dit echt iets is wat kan. Want u heeft een verzoek ingediend bij een Europese instantie. Ja, een Europese onderzoeksraad. En die verdeelt geld voor excellente wetenschappers in Europa. En dat is gewoon een potje wat heel erg uh, moeilijk is te krijgen. Zijn maar 2% van die, die voorstellen zijn goedgekeurd. En, uh, en, en, maar Nederland doet het heel erg goed eigenlijk. Daar krijgen we, halen we meer geld vandaan dat wij daarin betalen. Oké, okay, dus, dus u bent voor die onderzoeksraad, want daar hebben we belang bij. Oh, helemaal, helemaal. Want we steunen echt uh, fundamenteel onderzoek. En dat is niet meer zo populair. Zeker niet in Nederland, waar alles uh, naar de topsectoren gaat. Ja. Dus fundamenteel onderzoek heeft het heel erg moeilijk hier in Nederland. Wat was het eerste wat u deed toen u hoorde dat die 14 miljoen... Euro Kant op kwam? Nou, heel erg, uh, ik was heel erg opgelucht. Want ik was echt een heel jaar onder. Nou, ik, je, je stond te wachten en want dat is echt een groot droom voor je. Hè? Dat is een beetje net als, als, als uh, Champions League gaan winnen. En uh, ja, en daar en, nou, nu kan je tenminste aan de slag gaan. We hebben nog niet gewonnen, maar we mogen aan de slag gaan en meespelen. Ja. En dat is, uh, ja, dat is voor ons van wetenschap en voor ons groep natuurlijk heel, heel erg belangrijk. Om daar een grote rol in te kunnen spelen. En wie is we? We kunnen aan de slag. Nou, dus natuurlijk het onderzoeksteam. Dat bestaat uit een Duitse groep. in max Planck instituut in Duitsland. En ons aan de Radboud Universiteit. Universiteit. En daar zijn een heleboel jonge wetenschappers. A.I.O.'s, um, uh, promovendi. Uh, Postdocs die daar meedoen. Um, wij doen het natuurlijk samen. Hè. Ik ga niet zelfstandig alleen in mijn eentje... Nee, na een tientallen toe, ja. naar tientallen verschillende telescopen toe. Even naar de zwarte gaten. Want u gaat zwarte gaten fotograferen. Ja, dan even over. Wat is een zwart gat? Nou, dat is eigenlijk heel veel materie. Als een ster ineens tocht... en als die heel erg groot is... dan, dan trekt hij zich samen en samen en samen... en gaat verder en verder samen uh, trekken. En, en is dat en als ineens wij een stotten. vallende ster zien? Nee, eigenlijk nee, nee is er het anders. Nee, nee, eigenlijk gewoon kleine gaten ontstaan... door de ontploffing van een ster. Dan zie je op een kort moment zie je een nieuwe ster aan de hemel. En na, daarna verdwijnt hij eigenlijk. En dan wordt hij naar een, een zwaard gat. Heel klein. En, maar waar wij naar kijken is een heel, heel groot zwaard gat. Die bestaat uit vier miljoen sterren. Uh, die daar samen geperst zijn. Is het een sterrenkerkhof eigenlijk? Sorry? Is dat een sterrenkerkhof? Is dat een soort sterrenkerkhof? Ja ja, ja, ja. Dat is wat overblijft. Uh, niet meer heel veel. Maar alles wat nog overblijft is gewoon die aantrekkingskracht van de materie, die is er nog. Ja. En uh, het probleem is, als die ster ineens stoort... Uh, dan blijft die gewoon uh, ineens tochten. En er is geen kracht die we kennen die dit kan ophouden. En dus die blijft, blijft maar dan eigenlijk... wordt die steeds kleiner en kleiner en, en, kleiner, en kleiner. Kleiner, kleiner, en kleiner, Tot kleiner, kleiner, kleiner niet meer nou, Ja, nog kleiner. Een, een, het is een permanente implosie. Het is een idee. permanente implosie. Een ja, permanente ineen want er is niets wat, wat dit kan stoppen. Tenminste in de theorie. Maar op is op. Ja, ja, ja, maar je wordt nog steeds kleiner. Dus in, ja, je wordt 1 ja, centimeter, 1 millimeter. In principe, in principe gaat dit eeuwig door. Op een bepaald moment moet het natuurlijk misgaan. Maar die, dat is natuurkunde en fysica die we helemaal niet begrijpen, waar we niet weten wat, uh, wat er gebeurt. Nee. Nou, als ouder die allemaal bij elkaar komt, krijg je dan weer het idee van een oerknal. Nou ja, eigenlijk een beetje een omgedraaide oerknal. Daar, daar, daar ontstaat tijd, alles daait uit. Alles ontstaat uit een klein puntje. Je gaat weer alles terug naar een puntje. En de tijd houdt ook op. Uh, dus uh, ja, is het eigenlijk een tegenovergestelde van een soort oerknal. Ja. U zei net al, ik ga een telescoop bouwen zo groot als de aarde. Ja, precies. Hoe kan dat nou? Ja, moeilijk is het. Nou, wat je doet is dat je vervangt de lens die eigenlijk inderdaad zo groot moet zijn als de hele aarde. Maar die hangt Door... ergens in Telal ook? Nee, nee, dat zijn gewoon radiotelescopen. die staan op bergen, verdeeld over de hele aarde. En dan neem je alleen maar op bepaalde plekken radiostraling waar en dan verwerk je die straling in een computer. En dan krijg je een soort virtueel telescoop die net zo groot ah, dus is als een virtuele telescoop. Maar bestaat wel uit, uit echte telescopen hè, die op, op, op grote hoge die, bergen staan? Maar die bestaan staan. al. En die bestaan Het komt er eigenlijk op neer dat u het bestaande netwerk van telescopen gebruikt... om dit specifieke onderzoek te doen. Ja, nou, in principe zijn die telescopen zijn er. Maar die apparatuur om die telescopen samen te schakelen... die bestaat nog niet. Okay. Dus die moet je nog even daar uh, bouwen, neerzetten. Even. En, en, ja, even daar even, bouwen. Ja, ja, ja. Nou, een beetje is al gebeurd. Dus. Ja. Hoe snel kan er een foto zijn? Nou, we zijn al begonnen. Dus, uh, maar dat is nog geen, heeft nog geen goede kwaliteit. Dus over twee, drie jaar misschien heb je een kans om een echt foto te maken. Maar u zegt geen goede kwaliteit. Wat zag uh, u dan op de foto die u nu heeft? Nou, Nu zien we alleen maar een puntje. We weten dat het iets wat heel erg klein is, net zo groot is als die Zwaardgraat zelf. Dus dat weten we nu. Dat is er. Uh, nu wil je structuur zien. Je wil gewoon iets zien wat uh, ja, op een gat lijkt, of een, een ring, of wat dan ook. En die ring moet precies de juiste uh, grootte hebben. Maar we weten heel precies hoe zwaar dit zwart gat is. Het ja. is heel goed gemeten. Uh, hoe groot is de sensatie als u straks een goede foto heeft? Ik denk ontzettend, ontzettend groot. Want dan uh, wordt iets wat tot nu toe maar een droom en een fantasie en fictie is, nu realiteit. Ja, of het is er niet. Of het is er niet. Gaan ja, we ga weer terug. Moet heeft je u jaren nu... voor niks gestudeerd? Nee, dan is dat natuurlijk het mooiste resultaat. Hè? Dan... Ja, als er niks is? Ja, hele... zeker. Want uh, dan moet je echt opnieuw nadenken. En wat, wat gebeurt er daar aan de rand? Want dan is in dit gebied Einstein niet meer geldig. U hoopt op een foto van 14 miljoen waar niets op te zien is. Ja, eigenlijk wel. Hè? Is niet <laughs> u noemde net al een paar keer de oerknal. Als je het over dit soort dingen hebt, zwarte gaten... dan kom je bijna niet aan het dilemma God of de oerknal. Ja, wij mensen zijn al heel erg bescheiden. We kunnen eigenlijk niet dit soort gekke scenario's bedenken... die de natuur zelf weet te brengen. De Big Bang. De Big Bang is the origin of space and the origin of time itself. Dus dan, dan, dan, dan, dan gaan we de speculaties in. Religie ook op de loeren, of niet? Ja, of nog erger, natuurkunde, dat... Uh... <laughs> ja, de Big Bang, god of de oerknal, u bent zelf gelovig. Is het een tegenstelling voor u? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, want als gelovige denk ik, is voor mij ook een van die belangrijke dingen dat ik de schepping ga bestuderen. Dus ik, ik doe gewoon onderzoek hoe dingen in elkaar zitten. En ik ben op zoek naar waarheid. Dus dat is wat wij natuurkundigen doen. Maar er zijn ook grenzen. Hè, hoe ver je komt met jouw onderzoek? Dus we komen tot de oerknal. En ja, we denken over na, nou, is er iets nog iets voor de oerknal of iets, is er iets achter zwaar te gaten. Maar in feite zijn we tot nu toe niet in staat om ooit verder te komen. Ah, misschien is er nog een nieuwe dimensie die wij gaan ontdekken. Of een nieuwe op de foto, natuur ja. De foto. Wie, wie weet, daar moet je altijd voor openstaan. Maar dat is natuurlijk die, die fascinatie van de natuurwetenschap. Uh, maar ook van een geloof dat je over fundamentele dingen nadenkt. En, en, en botst dat nooit met elkaar? Nou, ik denk... Nou, voor mij niet. Ik, ik begrijp wel dat in Nederland, ik ben in Duitsland op, opgegroeid... daar is het niet zo'n belangrijk onderwerp. Maar in Nederland lijkt het toch wel een belangrijk onderwerp te zijn... Uh, maar ik denk omdat misschien ook allebei kanten... Die, die, die christenen in Nederland en ook de wetenschappers... een beetje niet, elkaar niet meer echt begrijpen, niet meer echt met elkaar praten. Die zijn niet met elkaar en, in en, gesprek. En om, hoewel, als je toch allebei praat... voel je toch dat allebei dezelfde fascinatie, dezelfde kwesties hebben... en verschillende manieren van benadering hebben en eigenlijk een heel boeiend gesprek met elkaar kunnen hebben... maar niet, niet durven te praten en niet open genoeg zijn... Um, om, om dit vragen met elkaar te bespreken. Maar u heeft dat soort gesprekken dus met uzelf? De christen in u en de wetenschapper. Die heb ik wel met mezelf, maar ik heb heel, heel mooie gesprekken gehad met atheïsten... Uh, over juist die, die vragen, of, of, zeker juist met journalisten... die altijd vragen stellen met gewone mensen. En daar kom je, nou, vraag, vraag na vraag, ga je verder. En, en, maar en ik bedoel, botst het binnen u dan nooit? Tot nu toe nog niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, toen iedereen mij vroeg, hè, botst, het, botst het nooit? Toen begon het een klein beetje te botsen. <laughs> Voordat wij daarover begonnen niet. <laughs> uh, en is, het, is dat debat verloopt het in Duitsland anders dan in Nederland? Ja, die debat bestaat eigenlijk niet. Ik denk daar is... Uh... Nederlanders zijn toch meer scherpslijpers, denk ik. Denk nou, je niet? Ja, ja, je hebt ook... Als je kijkt naar de kerken in Nederland... Die hebben altijd, je had altijd afsplitsingen. En, en nu heb je de sterkste afsplitsingen. zijn de kerk van de atheïsten en de kerk van de gelovigen. Dan heb je weer twee verschillende afsplitsingen. O, is dat de, de debat in Nederland ook de laatste vijf à tien jaar... extra aangejaagd vanuit islamitische hoek. Laten we het niet vergeten. Dus bijvoorbeeld bij de Vrije Universiteit in Amsterdam... Mm. Dat is al deze geschiedenis die we nu zitten te bespreken. Die, waren, die werden niet per se vanuit de traditionele gereformeerde hoek, zal ik wel zeggen. Uh, ingevlogen, maar vanuit de islamitische hoek. Nee, om die natuurlijk veel zichtbaarder zijn nu dan, dan veel, veel van de christelijke kringen. Ja. Hoewel die natuurlijk nog bestaan. Mm -hmm. Um, en er is natuurlijk een, een, een verleden en een geschiedenis. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van ons wetenschap... er zijn heel veel gelovige wetenschappers. Eigenlijk is ons huidige natuurkunde gebaseerd... op het werk van heel diep gelovige wetenschappers. Van Max Planck tot, uh, hm. uh, tot, uh, tot Kepler en, en, en al die andere Newton. Dus er zijn belangrijke natuurwetenschappers die diep gelovig waren. Kunnen wij met u afspreken dat die foto als eerste hier te zien zal zijn? Op de radio. Op de radio. Ja, ja, ja, dat, dat, de de wegken, ja. dat is dat kan natuurlijk de radiogolven die wij opnieuw ja. ja. Goed, Nou, ik dat. zou het u laten weten. <laughs> Afgesproken. Om kwart over zeven. Land op Schiphol, de kerstverse wereldkampioen darten, Michael van Gerwen. En de wedstrijd Menno Rebijer, die staat om op te wachten. Menno, staan er veel fans bij jou? Ik moest even zoeken, Thijs, tussen uh, welkom Tante Lee en uh, welkom home Honey. <laughs> uh, maar, maar het groen van Michael van Gerwen, waar hij altijd in speelt, dat was, uh, was toch niet mis hoor. Nee, er zijn inmiddels een man of 20, 30 uh, aangekomen. Uh, veel familie ook, maar de grote groep, die moet nog komen... Van zijn stamcafé, de zijn thuisbasis, waar hij zijn pijlen gooit... die zijn nog als het goed is met een bus onderweg. Oké, okay, Menno. Meestal wacht je op de koningin. dit keer is het Michael van Gerwen. Is de opwinding bij jou zelf ook groot? Sorry, nog een keer, Thijs. Ik zei, meestal sta je op de, ko de koning, moet ik zeggen, te wachten en de koningin. Ja. Dit keer is het Michael van Gerwen. Maakt het voor jou veel uit? Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik bedoel, hij is per slotverrekening wel de eerste wereldkampioen van 2014. Uh, en ik heb hem met Van Barneveld ook al een keertje uh, gestaan. Was de opvinding uh, ook wel iets groter. Dat was natuurlijk de eerste keer dat uh, een Nederlander won. En uh, Van Gerwe is, uh, ik geloof, op nummer drie in, uh, in, in de rij. Maar zijn prestaties natuurlijk uh, er niet minder op. Vorig jaar verloor hij die finale nog. En uh, nu wist hij te winnen van uh, de schot uh, Pieter Wright. En wat ga je aan hem vragen? Nou, ik ben vooral benieuwd. Uh, uh, je moet weten, hij komt niet hier met de Nationale Luchtvaartmaatschappij... Business class binnengevlogen, maar gewoon met Easyjet ...in Goeien. haar van half vier, om hem even aan te geven hoe het is... Uh, uh, ...en wat deed je dan voor wereldkampioen in 2014... Uh, ...en hoe is die ontvangst hier, en hoe ga je vooral verder met de rest van je leven? Want we weten van Van Barneveld dat dat zijn leven toch een enorme impuls heeft gegeven. Ja, volgend jaar kan hij wel een klm ticket betalen misschien. Ik denk het ook wel. Ja, dankjewel. Menno Reemmeijer.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 Down in the bright patch was where I was born and bred. Being advertised this week's a great white hope. Been strung along and always given just enough. Rest. Guess John Allen. De Israëlische politicus, oorlogsheld en coma-patiënt Ariel Sharon ligt volgens zijn artsen op sterven. Vrijwel op hetzelfde moment beginnen in Israël de vredesbesprekingen met de Palestijnen. Bij ons in de studio is oud-Israël-correspondent Salomon Bouwman. En vanuit Jeruzalem naar de telefoon is Esther Voet van het Sidi. Goedenavond, allebei. Meneer Bouwman, uh, uh, Salomon, ik wou met jou beginnen. Wat betekent Sharon voor Israël? Nou, hij betekent heel veel. Het is eigenlijk de held van Israël. Een man die de geschiedenis van Israël vertegenwoordigt. Hij heeft deelgenomen aan de oorlog van 1948 en voor de rest in vrijwel alle Israëlische oorlogen gevochten. En als ze niet vochten. Was hij minister van Defensie en premier? Het is dus een vrij actieve persoon geweest. Vrij actief, ja. heel actieve man, hard gewerkt. Een man die nooit in Palestijnen geloofde, Arafat achterna heeft gezeten heeft geprobeerd hem te verdrijven uit Beirut tijdens de oorlog in 1982. Dat is ook gelukt. Toen is Arifat naar Tunis uitgeweken. En toen hij premier was, heeft hij machtenaar gezeten in het hoofdkwartier in Ramallah. Dat heeft hij de dus tanks gedeeld laten vernietigen. En uiteindelijk is er een fantastische ontwikkeling met hem geweest. Want hij heeft eenzijdig besloten, toen hij premier was, de nederzettingen in de strook van Gaza te ontruimen. En eigenlijk terug te geven, of, of weg te geven, hoe nou, je het maar weg, noemt. Ze uh, ja. zijn aan de Palestijnse autoriteit overgedragen. Toen heeft Hamas een staatsgreep gepleegd... en zei de dienst in handen van Hamas. Ja. Maar wat dus belangrijk is, en dat was ook zijn tragedie... dat hij enorm veel kritiek had aan een eigen partij... dat, dat hij de Gazastrook ontruimde. En er werd gevreesd dat hij dat ook zou doen... met nederzettingen op de westelijke Daanhoever. Ja, maar en zover even, is niet gekomen. Even tussen haakjes zeggen. Sharon is de man geweest die 200 nederzettingen heeft gesticht... in bezet gebied. En de vrees bestond in de ultranationalistische kringen in Israël... dat hij ook op de westelijke Daanover tot die stap zou overgaan. Maar dat is er niet van gekomen, want toen, en dan kunnen we logisch zeggen... hij is in een zwart gat gevallen. Ja. Hij, hij kreeg een coma. Ja. Ik ga even naar Esther Voet in uh, Israël. Esther, um, hoe wordt er in Israël op dit moment over Sharon gesproken? Uh, nou, er wordt uh, op alle mani mogelijke manieren wel aandacht aan besteed... maar op dit moment uh, hebben we in Israël gewoon een... Uh, basketbalwedstrijd ah, op de televisie. dat gaat gewoon door. En eh, ik wil toch even het eh, beeld van Salomon nuanceren, want het is natuurlijk ook de man die erg veel internationale en ook interne kritiek heeft gekregen op het drama van Sabra en Shatila uh, in Libanon destijds, ja. waar onder uh, Israëlische verantwoording uh, een massa... Uh, slachting Is aangebracht. En wat was zijn rol toen? En wat was zijn rol toen? Hij, hij, was toen uh, hij zat toen nog in het leger en hij had um, uh, uh, de zeggenschap over Libanon. En hij uh, heeft toen te lang toegestaan dat christelijke valangisten huis konden houden in twee vluchtelingenkampen. In oh ja. En dat wordt hem in Israël ook nog steeds nagedragen? Dat hij, is hem, hij is niet alleen maar een van held? linkerkant wordt hem dat nog steeds nagedragen, oh ja. Ja. Maar stel dat hij zou komen te overlijden, wat, wat is de sfeer dan in Israël, verwacht jij? En nou, ik denk dat hij een, absoluut een erebegrafenis krijgt op uh, uh, de berg Herzog. En de man heeft zich inderdaad daarna natuurlijk ook zeer gerevancheerd ten gunste van de vrede. Ja. Dus dat moet er wel bij gezegd worden, maar ik vind wel dat deze aantekening erbij hoort. Ben ja, je mee eens, uh, Salomon? Nou, ik was het niet vergeten, maar ik was even uitgesproken. <laughs> ja. Uiteraard zou de pestie Sabah-Zetile door mij zijn aangeroerd. Oké, okay, Esther heeft het gezegd, klaar. Ja, overeens. Hij heeft twee kanten. De laatste, zijn laatste daden waren vredelievender dan zijn eerste. Ja, hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Maar ja, ik kan hetzelfde zeggen met een gaan back-in. Toen hij premier werd in 1977, toen uh, geloofde niemand dat hij een jaar later uh, Sadat zou ontvangen in Jeruzalem. En dat is met de Israëlische leiders heel interessant... Ja. en dat speelt nu ook met Netanjahu. Ja. Uh, Netanyahu kan een bepaalde richting uitgaan. Je ziet dat hij twijfelt om de zware drukstraat. Dan is het een beetje ja, dan is het een beetje nee. Bijvoorbeeld het ministerie van uh, Huisvesting kondigde aan... dat voor de komst van Kerry, dus de Amerikaanse minister van ja, buitenlandse Zaken... 1400 huizen zou worden gebouwd, nog een keertje, in dat gebied. En toen heeft Netanyahu gereageerd, dat moeten we nou niet doen... want uh, dat doen we dan als die weg is... We willen hem niet uh, provoceren. Ja. Zoals zelf is die uitspraak natuurlijk ook een provocatie. Maar ja, als je zegt... ik uh, kondig 20.000 huizen aan... en ik kondig nog eens 1400 aan, et cetera, et cetera. Dat horen we steeds. Die moet ook nog gebouwd worden. En als het ja. vredesproces zijn eigen dynamiek krijgt... dan komt er geen woning bij. We gaan de woning af. Ja, en dat, ja, is, het dat ogenblik... is een steekspel. Ja, ja oké, okay, ik vind het fijn dat je meepraat. Um, <lacht> uh, nou, leuk. Ja, oké. Okay. Ik vind dat wel, willen we graag voortzetten. Ja. Maar... Uh, de situatie is nu zo uh, dat het vredesproces in een crisis verkeert. In een vertrouwenscrisis. Ja. De Amerikaanse druk is heel groot. Want is er nu weer heen gegaan. Ja, he? ja, maar als ik nu veel tijd zou hebben, zou ik kunnen uitleggen... waarom er een relatie is tussen de kwestie Iran en de Palestijnse kwestie. Ja, nou, we ja. hebben wel een paar minuten. gehad. Nou, oké. Okay. Dan... Voor de Amerikanen en ook voor Israël is het groot belang... dat de Palestijnse kwestie wordt opgelost... waardoor er in het Midden-Oosten een nieuwe machtsstructuur kan ontstaan. Je hebt de scheiding tussen de Shia, dat is Iran, eh, ook eh, Irak... Ja. is een Shia-handen, Syrië, de Alawiten en Hezbollah. Dat is, dat is één strook die aaneengesloten is. Een blok. En aan de andere kant heb je de Saudi-Arabië, Jordanië, Egypte... de Emiraten, dus de Golfstaten en Israël. Nou is er een idee dat uiteindelijk er een soort alliantie zou kunnen komen... tussen de Sunni-wereld, met Israël op de achtergrond en de Shia-wereld er tegenover. En om dat te kunnen bereiken, zou je dus een Israëlisch-Palestijnse vrede moeten hebben. Ja, maar ja, en dat ja. proberen ze al heel erg lang. Ja, maar toen was die situatie niet zoals die nee. nu nee. is. Oké, okay. in ja, de Oosten. Tegelijkertijd is er natuurlijk Sirius ook een benadering... Sorry, sorry ik breng er echt gaan. even in. Ja, Er is gaan. tegelijkertijd ook een benadering... en toenadering tussen Amerika en Iran. En we weten allemaal dat de Shiiten... zeer in de minderheid zijn in, in het Midden-Oosten. Uh, dus op een of andere manier... wordt er op dit moment een schaakspel gespeeld... op, op twee fronten. Uh, ja. En... Uh, uh, ik denk dat de Amerikanen heel erg gaan kijken... waar, uh, waar de eerste appeltjes van de boom vallen. Oh ja. Oké, okay. maar in ieder geval het idee wat ik probeer te ontwikkelen... is een, uh, een, een nieuwe strategische situatie in het Midden-Oosten... die afhankelijk kan zijn van vergelijkt tussen Israël en de Palestijnen. Maar zeg jij daarmee ook de kans dat ze eruit komen... nu Kerry daar is, misschien niet op dit moment... maar wel binnen afzienbare termijn, is groter geworden... door die nieuwe strategische situatie daar? Dat denk ik wel. En ik, ik weet vrijwel zeker... ik volg het Israëlische nieuws heel op de voet... ook in het Hebraeus uiteraard... dat Netanyahu daarvan is doordrongen. En daarom twijfelt hij ook. Maar, ja, maar Netanyahu ja, is een even. geboren twijfelaar. Ja, Netanyahu is, is iemand van de grote retoriek. Maar als je daadwerkelijk uiteindelijk kijkt naar zijn beslissingen... heeft hij die altijd zeer doordacht en zorgvuldig genomen. Uh, ik heb net uh, de, de persconferentie gezien... die Kerry heeft gegeven samen met Netanyahu. Ik denk niet dat het uh, in het tijdsbestek... Ga, uh, een, een, een vredesakkoord gaat komen... zoals men dat vanuit Amerika... Uh, uh, graag had bedacht... Ik denk wel dat er inderdaad in 2014 hele grote stappen kunnen okay. worden gezet als beide partijen het geduld op kunnen brengen. Oh ja, Sybienia, en dat we, we, we is hier in het Midden-Oosten altijd het grootste ja. probleem. Want je weet niet hoe snel extremisten hierop inspringen om de zaken te versteren. Nee, wat wat zegt, ja, denk dat heel belangrijk is. Of... Okay. Is, is, is, is, is, is, is: Syrië. Rond Syrië is het decor veranderd. Laten we niet vergeten dat plotseling Amerika inderdaad een handreiking en ontstaat tussen Amerika en de afgelopen maanden, dat is bijzonder. Ja. Teruggelijkertijd zien we dat Saudi-Arabië... en de, de, de mensen die allemaal samen of niet samen... tegen Assad optrekken in Syrië dat Saoedi-Arabië en dat volkje... Amerika vindt dat gaandeweg minder interessant. Dus dat is een verschuiving die... ik weet niet wat het oplevert... maar dat, dat het panelen aan het verschuiven zijn in directe omgeving... dat, ja, dat is ook een van de redenen, zou ik noemen... dat saudi arabië in het geheim... kennelijk contact onderhoudt met Israël. Dat doen ze. Want, is ja, is... Dat doen ze. Mag ik dat even doen verder uitspreken, Esther? Uh, er is dus een, een sprake geweest... van een mogelijk saudi arabisch israëlische militaire samenwerking tegen Iran. Die is verbroken op dit moment door de contacten tussen Washington voilà. en, uh, en Iran. En, maar het heeft niet veel gescheeld. En dat hebben Amerika de Amerikanen zo snel gereageerd... Um, om dat akkoord met Rouhani, dus de president van, van Iran... Iran uh, tot elkaar, voor elkaar te krijgen, om te voorkomen dat de actie zou plaatsvinden. Want het is heel interessant, toen dat gebeurde... waren de Franse vliegtuigen in de lucht, in de okay. richting van uh, Iran... om te bombarderen. Mm. En de Amerikanen hebben dat voorkomen... Dus dat is een hele belangrijke strategische verandering in het Midden-Oosten. Okay. Waarbij ik terug wil komen het idee. De, dat tijd reden... is op, dus dat, dat kan niet meer. een laatste vraag aan Esther. Esther, jij zegt er, er kan een hoop veranderen komend jaar. Hoe ver gaan ze komen, denk jij? Ik denk dat het stapje voor stapje gaat. Ik denk echt dat we niet enorme dingen moeten verwachten. Um, dit zal echt stapje voor stapje zijn. Het zal ook echt afhangen van de wil okay. van Abbas omdat hij uh, heel weinig draagvlak heeft okay. binnen de Palestijnse gemeenschap. Dankjewel, Esther Voet. Dit was Dit is de dag voor vandaag. Hartelijk dank Siep Winia, Salomon Bauman en Heino Falco. Straks in kunststof en schrijfster Simone van Saarloos. Graag tot morgen, dan zijn we er weer. Dit is tweede nieuwjaarsdag 2014. Dit is de dag van Diederik. De toestand van Ariel Sharon is nog steeds irrelevant, maar stabiel. Dat hebben de politieke tegenstanders van de Israëlische oud-premier vandaag bekendgemaakt. Een woordvoerder van Sharon werd niet om een reactie gevraagd. Giro 555 heeft een nieuwe slogan. Het rekeningnummer van de samenwerkende hulporganisaties... stapt in februari over van Giro 555... op het nieuwe zesletterige en twaalfcijferige IBAN-nummer. Het ingewikkelde rekeningnummer is bedoeld om natuurrampen af te schrikken. De nieuwe slogan luidt... Red het Vegelijf. stort op Giro NL08 ING B00793404562888. Kijk anders gewoon maar even op de website.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 Vanaf 1 januari is nieuwshuren ook op zondag. Nieuws, sport, achtergronden en duiding. De skutraket kwam gisteravond om 9 uur aan de heren. Van Syrië tot het Binnenhof. Wat is er nou aan de hand? De gast van de dag in de studio of via de satelliet. I'm outside Nelson Mandela's house in Johannesburg. Iedere dag om 10 uur op Nederland 2. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Dan verkoop je toch gewoon de boot? Dat dacht je nog niet. De tentoonstelling in de Beurs van Berlagen in Amsterdam. Dit is Radio 1.